Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Het is Happy Monday voor de Engelsen. Het gaat daar hartstikke lekker met vaccineren... en dus worden de coronaregels een beetje versoepeld. Zo mogen maximaal zes mensen uit twee huishoudens elkaar buiten ontmoeten... en gaan tennisbanen en voetbalvelden weer open... Deze oud voetballer trapte vanochtend een balletje met een groep kinderen. Ik denk dat het zo moeilijk is voor deze kinderen dit jaar. talent this morning. So yeah, it's been a lot of fun. Premier Johnson waarschuwt wel dat iedereen voorzichtig moet blijven. ook al hebben veel mensen al een eerste prik gekregen. Een feestje voor beursnerds. De AEX heeft vanochtend eventjes boven de 700 punten gestaan. en dat is de hoogste stand in meer dan 20 jaar tijd. Die AEX zegt wat over wat de aandelen van Nederlandse bedrijven waard zijn. Die gaan dus weer lekker. Tijdens de eerste lockdown vorig jaar maart kochten mensen in de supermarkt vooral extra veel rijst. Dat staat bovenaan de hamster top 10 van spullen die we massaal insloegen. Toiletpapier, gevoelsmatig toch het hamster item van de coronacrisis, ging ook hard maar staat niet in de top 3. En nu een middagje terras of een avondje uit eten er niet in zit... hebben veel steden iets vervangends. Een wandeling langs allerlei horecatenten. stukje lopen, drankje, stukje lopen, lekker hapje, dat is het idee. En dat is behoorlijk populair, bijvoorbeeld in Rotterdam. Nou, lekker hoor, dankjewel. Eerste keer dat u dit doet. Nee, ik heb al veel steden gedaan. Gisteren was ik in Haarlem en de vorige week in Leiden. Dat is eigenlijk nog het enige wat kan, hè? Het is toch wat prima om de horeca zo te steunen met dit evenement. Ik vind het gewoon hartstikke leuk, belangrijk ook. Kunnen je niet blijven staan, ze moeten doorstappen. De van het restaurant is streng. Ja, heel erg streng. Mag u niet blijven staan. Je mag dus niet ophopen. Want dan lijkt het op een evenement. Blijven doorlopen dus. Lang niet alle gemeentes zijn blij met de eetroutes. In Groningen bijvoorbeeld zijn ze er maar helemaal mee gestopt. Het weer, ja we krijgen een paar mooie dagen. En dit is de eerste daarvan. Het is zonnig, er is weinig wind. En er is een maximum temperatuur tussen de 15 en 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB.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 Again, oh let the river in the will of man can hold it in. Oh let the river in As of beneath my skin let the river in nature plays nature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 er komen ja. extra parkeerplekken uh, voor uh, fietsen en ook voor scooters. In totaliteit ruimte voor ruim 500 uh, fietsen en scooters uh, worden in ingesteld. En we onderzoeken nog de mogelijkheid om ook uh, uh, bewaard parkeren op Peter Zuid mogelijk te maken. Om tegenwoordig mensen natuurlijk een hele dure fiets of een elektrische fiets uh, naar Zandvoort komen. En uh, ja, dat zijn gewilde uh, objecten om nog eens door een ander mee te nemen. Ja. Uh, dus we gaan ook kijken of we daar een veiligere fietsenstalling voor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 Uh, ja, misschien moet daar dan toch nog iets meer aan gedaan worden. Ook vanuit de gemeente om te zorgen dat de mensen dat zichtbaar hebben. Dat ze zien waar ze naartoe ja, toe moeten. Nou, daar, is, daar is collega Ellen uh, Verheij mee bezig. Dit najaar komen met inderdaad een, een, een verbeterde versie van de routering. Hè. Hoe zorg je nou voor dat mensen van buiten ook precies uh, zo snel mogelijk naar de juiste parkeerplek uh, geleid kunnen worden. En dat zal deze zomer waarschijnlijk al met, met uh, tekst karren uh, uh, in ieder geval gestart worden, zodat je uh, uh, bezoekers uh, zo snel mogelijk ook richting uh, Peder Zuid kan laten dirigeren, of daar een uh, noordelijke deel, uh, zodat iedereen weet waar die auto kan uh, kwijtraken. Um, en en, en dat zal, later dit najaar zal een totaalplan uitgewerkt worden en gepresenteerd worden. En Dan gaat het een totaal parkeerbeleidplan worden voor heel Zandvoort, waar ook nu al wat eerdere uh, aanzetten voor gegeven zijn. Dus dat, uh, dat wordt dit najaar. Ja.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 Ja, verleiden, veroveren en, en, en met, hun, met hun zang. Ben jij, ben jij een slechte zanger of kun uh, je ook geen goed nestje bouwen? Nou, dan, dan vliegen ze gewoon weer naar, naar, voor naar de volgende. Doen, dan, ja. uh, maak je geen schijn van kans, uh, Maar hoe is de verhouding? Ik bedoel, hoeveel, hoe is de verhouding van vrouwtjes en mannetjes... Uh, en hoeveel kans maken die mannetjes om een vrouwtje te vinden?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 En, ja. en dat is veel. En ook uiteraard uh, planten. Hè? Het, is, het zijn natuurlijk niet alleen de beesten, maar het zijn ook de planten nee. die daar weer naar boven komen. Wat ja, is er nu, ja. zeg maar, wat er het meeste ontspruit? Nou, je, je ziet nu de eerste duinviootjes op de Zuidhellingen. Weet je wel, de Zuidhellingen, het zonnetje wordt al krachtiger. En op die Zuidhellingen, dat zijn uh, de, de duinviootjes die houden van. van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 ...dat waaiert weer uit over de duinen... ...en het aantal herten dat daalt maar... Hè, ...door het hertenbeheer... ...dan gaan we binnenkort over, gaan we weer tellen... ...zo rond oh, ja. 1 april... Mm -hmm. ...we zijn er weer heel benieuwd vanzelf zelf... dat het aantal weer een stuk naar beneden is gegaan... ...in ieder geval... ...de vrouwtjes zijn een stuk verminderd... ...dus ja... ...en dan heb de natuur... ...het evenwicht in de natuur heeft ook meer kans... Dus ...dan hebben de plantjes meer een kans... ...ik kwam toevallig net...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 Nou ja, uh, het is natuurlijk heel mooi dat er een bepaalde evenwicht uh, is. En ja, soms moet je er natuurlijk een klein beetje helpen... om dat uh, voor elkaar te krijgen. Ja, ja, ja. Is, uh... Nee, maar... dat, dat, is, dat, dat ziet er goed uit. En, ja. en, en verder is het natuurlijk ja, druk bij ons in de duin. Ja, vandaag viel het mee, hè, door, door de weersverwachting. Ja. Maar morgen verwachten we wel weer... Uh, daarom hebben we ook nog steeds beveiligers uh, bij de... Bij, bij de nieuw boodschap. Unicum staan ook, ja.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 drie kwart rondte pakken en weer terug weet je wel op een gegeven ja. moment ja vol is vol het is uh, wat het gekeken. is zo so is dat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 Anouk met beurts. Wat een prachtig nummer is dit toch. Uh, we hebben aan de telefoon Gertjan Bluis, wethouder. Meneer Bluis, goedemorgen. Oh nee, goedemiddag is het. Ik moet even verder. Ja, goedemiddag weer, al, ja. Goedemiddag, ja, het is goedemiddag. Ja, goeiemiddag. ja. ja uh, we hebben u uh, kunnen zien op uh, NH, TV NH uh, Noord-Holland... over uh, armoede in Zandvoort. Dat klopt, nou ja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 Ja. ja, als je het even. Ik zal het proberen even op hoofdlijnen. Als je kijkt naar Nederland, heel Nederland. dan heb je een stijging van 20%. Hè? Als je het met een jaar geleden vergelijkt. Uh, dan heb je het over een, een, een percentage toen van 3%, 3% hè, van de beroepsbevolking. is dan werkloos. Hè? Want dat was vrij laag. Hè? Ja. We, waren natuurlijk, we zaten natuurlijk in een hele mooie periode. Ook in Zandvoort. Dus ja. We komen van heel laag naar heel snelle groei. Dus dat is die, dat is die 20%.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 voor gedaan kunnen worden, behalve de hulp dan... Hè, in, in fysiek, in goederen en uh, dat soort dingen. W wat voor andere ja. hulp kan de gemeente ja, geven? Ja, nou ja, da, da, da, kijk, daar zijn we dus helemaal kijk, regionaal. Hè? We hebben een uh, regionale doelagenda. We hebben, we hebben een regionale arbeidsmarkt. Daar werken we dus samen met alle gemeentes. En daar werken we samen met het UWV, met de werkgevers. Maar ook scholing, werknemersorganisaties, de ondernemers... Ja?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 we zijn een rijk land, dus ik ga er ook wel van nou, aan. Positieve stem zijn, ja. Ondanks dat we hopen dat we toch snel... Maar je valt is... af en toe weg, uh, meneer Bluis. Ja? ja. ja, ja nu nu heb ik je weer. Ja, ja. Ja. ja, ik krijg wat piepjes binnen. Dus ah, oh, oké, zes. dat is dat. <laughs> ja. Nou ja, goed. Uh, er wordt in ieder geval van alles aan gedaan. En uh, mensen weten... Uh,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 Want jullie zijn gefeliciteerd nog. Want jullie hebben weer voor vijf jaar ja, ja. een centje gekregen. Wij, wij zijn hartstikke blij. Zeker weten. Dus we zijn er okay. heel blij. want dus we moeten okay. ook gebruik maken van, van het medium. Zeker. Het Is altijd goed. Ja, mooi. Ja. Goed. Dank voor dit gesprek, meneer Bluis. En ik wens u een heel fijn weekend. En graag tot de volgende keer. Bedankt, Irene. Oké. Okay. Dag. Dag. Niet, uh,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 Uh, gereed gemaakt voor gebruik en dan wordt hij op maandag 29, dat is dus nu al gebeurd als het goed is, en op maandag wordt hij officieel geopend. Uh, burgemeester uh, David Molenburg die uh, zal uh, met Bert van Veld van de publieke gezondheid GGD Kennemerland zullen aanwezig zijn en uh,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 I'm just a poor boy Though my story seldom told I squandered my resistance For a pocket full of mumbles Such our promises All lies and jest Still the man he is what he wants to hear Tot zover het ritme van ZFM Via de kabel op 104.5 En in de ether op 106.9 Straks meer ZFM